Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een stroomstoring heeft de luchthaven. Er gaan geen vluchten meer van en naar het vliegveld. Terminals zijn gesloten en de informatiesystemen werken niet meer. De storing ontstond vanochtend rond 10 uur, meldt de ARD. Eerst kwamen de bagagebanden stil te staan. Even later werden de winkels gesloten en werd ook een tweede terminal van de luchthaven ontruimd. Later kwam de hele luchthaven plat te liggen. Op sociale media hebben reizigers het over chaotische toestanden op het vliegveld. Vliegtuigen die op Hamburg zouden vliegen worden nu gestuurd naar andere Duitse luchthavens. Het vliegveld van Hamburg is een van de grootste van Duitsland. In Luik hebben zo'n 3000 mensen meegelopen in een witte mars. Ze herdachten zo de slachtoffers van de aanslag van vijf dagen geleden... en uiten hun bezorgdheid over het geweld. Veel deelnemers zijn vrienden of bekenden van de slachtoffers. Ze droegen allemaal witte kleding. Bij de plek van de aanslag lieten ze witte ballonnen los... die symbool staan voor hoop...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 Volgens Merkel betekent Europese solidariteit dat lidstaten elkaar helpen om er ook zelf beter van te worden. De nieuwe Italiaanse regering wil Brussel, Brussel vragen om kwijtschelding van 250 miljard euro aan schulden. Voor Merkel is dat geen optie, maar ze zegt wel dat ze de Italianen open tegemoet zal treden.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 Hij zit zo onderuitgezakt, terwijl we al bijzorg uh, zijn... ja, het, bij mij gaat het een stuk vlotter, hoor. <laughs> dus, uh, ja, dus, dat gaan we doen, hè, in, uh, in het, uh, in het uh, volgende uur. Want, we gaan uh, uh, verder met VSV Spirit, DCG Schoten, Swift ja. DSS... Zwanenburg Spartaan, Hilligom HSV... en uh, ja, dat, uh, dat volgen we allemaal natuurlijk. Plus de dingen die uh, in den landen gebeuren... en natuurlijk de strijd van jong HFC Gemert voor het uh, Nederlands kampioenschap... Waar het 0-1 was, door Vincent wat... van toch? Ja, Vincent Wan, waar, waar je zegt. Even... Ja, ik krijg een, de ruststand nog even door van VSV. Ja. 3-3. Oh! Nee, dat Johan heeft zo meteen nog wat te vertellen. Dat geloof ik ook. Ja, dus en Johan had gelijk, he, want hij zei: het was zowat al 3-3 en het werd grimmiger. Maar we gaan zo meteen naar Johan toe. Nou, ja, goed, dan zullen we er ook nog maar even een fijn stukje muziek erbij gaan uh, draaien. De Bamfank MC's! That's not also hold on Tight as a rock, the mic, right? Oh, excuse me, pardon That's a synchronizer with the analyze Upcoming wipes the session Let will be a lesson Question, you carry protection Now with your heart, go on Like selling Dion, come a chameleon straight from the top of a Ja, de bomfunk in series. waren dat. Eerst eventjes kijken wat er nog allemaal gebeurt, denk ik. Ja, zeker. Ja, ik heb vast een berichtje voor je. Want ja. team ten koste van Nishikori ja. naar de laatste acht. Dominique team voegt zich bij de laatste acht op Roland Karos. De Oostenrijker is de Japaner Kai Nishikori. In vier sets de baas 6-1, 6-0, 5-7 en 6-4. In de kwartfinales neemt de nummer 9 van de wereld het op tegen Alexander Zverev. Nou, dan moet ik even kijken of ik de goede lijn te pakken heb, want dat uh, moet je ook maar afwachten. Uh, ik denk het wel. Uh, is dit uh, Johan Kluiskus onder de knop? Ja, Johan Ja, ja, ja, ja want ik had uh, een voicemail uh, achtergelaten, want uh, er schijnt ook nog, uh, nog even op de valreep uh, nog gescoord te zijn. 3-3. Uh, ja, dat dacht ik wel. 3-3. Nou, wat bij hun, uh, nummer 8, nou, die is een meter hoog, twee meter hoog en een meter breed. <laughs> die 28 jaar, die vroeger in Hollandia gevoeld, Kees Duin. Hmm. Die nam die ballen in actie, schermde er maar af, legt er een breed neer en pam, pegel op kool, dat was 3-3. Ja, dus PSV kan uh, nu gewoon hun borst nat uh, gaan maken voor de uh, nou, uh, komende helft? een hele borst. <laughs> ja, als ja, je iets ombrengt van PSV. Ja, uh... Ik is fasiek veel sterker. Maar ja, dat, hey, dat, dat komt allemaal dat het grote jongens zijn. En, uh, PSV is helemaal van die kleine jochies. Ja. ja, en uit ervaring met VSV weten we ook wel, laatste 20 minuten krijgen ze de meeste calls tegen. Dat, dat uh, gaan we straks denk ik dan nog wel uit jouw mond uh, horen, verderop in deze uitzending. Ja, is goed. Ja. Joost, hey. jo hey. ja. Ja. Ja, ja. Ja. ja. Ja, ja. Ja, zeg het eens. Joost van Emde heeft het toch heel goed gedaan uh, tijdens de proloog van uh, de Dauphiné Libéré. Hij is op één seconde tweede geworden in die proloog. Kwiatkowski won hem voor uh, dus Van Emden, Moscon, kampenaars BVA. En dat zijn de eerste vijf. Voordat ik een peer ja. heb ik er nog twee updates. Ja. Um, Jong HFC staat inmiddels met een 0-2 voor. En wie heeft de tweede? Dus, Loed de Kwant. Oh, wat een de Kwant familie weer. Ja. Die scoorden weer punten vanmiddag. Lukt het allemaal? <laughs> ik moest even wat improviseren, want de horen lag er nog naast. Dus, uh, <laughs> dus um, dit soort effecten. Ja. Uh, Hillegon kreeg direct naar rust een, een strafschop uh -huh. tegen HSV. Ja, ja, HSV. Ik zit iedere keer met het HSV in mijn hoofd. HSV? Uh, uh -huh. Maar die werd gemist. Dus daar staat dan steeds een 0-2. Oké. Okay. Duidelijk. En uh, verder zeg ik, uh, mannen, hele fijne uitzending. En uh, hoe doen we dat nou met de, met de kwanten? Ik ga je alles doorgeven, Heen. Oké, okay, wat is dit? Kijk, Kijk, kijk, er wordt weer gebeld. Oh, nou blijf ik even wachten. Ik wil weten wie het is. <lacht> het ik weet ook wel hè, het wie het is. Het is net een, van de een gekke huis hier, hè, joh. Ja, en het hoofdkantoor staat hier in ieder geval. <lacht> nou, eens even kijken. Hè. Dat meteen. Ja, zie je Sport live? Zeg het u het eens? Maurice hier. Ha, Maurice! Oh, ja. <lacht> Maurice, we meteen in de uitzending, hè? Je zit er meteen in, want uh, kijk. Uh... Vrij trap, Tom Jacob. Gaat staat achter de bal. Ja. Nou, vertel het maar. Vertel maar. Uh, we, we, we horen je niet helemaal goed omhoop. Hoor je me niet goed? Nee, nee, ja, nu wel, nu wel. Nu wel. Oké. Okay. Maar ik ben in de uitzending. Uh, ja, je bent in de uitzending. Ja, ja. De uitzending. ja zeker. Hij <laughs> gaat nu achter de bal staan Tom Jacob. Ja. Nee, hij pakt hem. Gewoon de keeper. Is niks aan het hand voor de rest. Ik denk, ik neem dit even mee. Ja, de bal, ja nee, maar, maar, maar ho ho ho hoe staat dat nu? Het is nog steeds 1-0, derde minuut, de rust is net uh, voorbij. Oké, dat is goed. Nou, zorg even voor wat goals, even schoten. Okay. Dankjewel. Oi. Oi, oi. Ja, want uh, kijk, uh, uh, ik denk alarm, dus er is gescoord. Ja, uh, en dat is de reden waarom die gelijk meteen op, uh, onder de knop houdt. Ja, dan is het ook voor mij meteen eventjes, uh, abracadabra, wie zit er onder de knop? knop. Het, is, het is Jaap Koper die de knoppen over heeft genomen ja. van Martijn Prins. En dan is het gelijk paniek, hè? Nou, paniek. Nou, paniek. Het <laughs> valt oh, mee, hoor. Je was, uh, je was binnen 10 seconden na het uur zat je er al in. Dus zat je nog uh, uitgebreid uh, toiletten te maken. Dus nee. ik, uh... je zou toch een seconde, seconde tekort komen om een... Uh, proloog te winnen. Is toch wel lullig, hè? Jos van Ja, dat vind ik echt zonde. Ierleos Bronkorst 0-3. En nu ben ik echt weg. Echt? goed. Nou, wat is toch met dat HFC, jongens? Martijn. Tot volgende week. Dan horen we natuurlijk van wat er gaat gebeuren met al die trainers, toch? Of niet? Maar kun je je voorstellen, jong HFC, hè? Jong HFC, wat is er mee? 0-3. En het is nog niet eens... De eerste helft nog niet eens voorbij. Oh, ja. Krap half uurtje zo echt ongelooflijk. Nou, die Ilias, die Zandvoortse kanje die naar Telstra gaat, die maakt even 0-3. Lekker! Goed. Wat wou je nog zeggen, jongen? Ik, ik, ik heb niks meer te zeggen. Ik, uh, kijk, ik, ik moet nu me <laughs> hiermee bezighouden. Dus, um, goed. Uh, ik heb hier iets klaarstaan. Weer muziek. Rigby! Dat is, dat is muziek. Dat is inderdaad muziek. Ja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 snow. our fingers, like a fist full of sand. Dat was hem. Mooi nummer, hè? Ja, maar het is wel een, een speciale uitvoering, had ik me laten vertellen net. Dus je uh, bracht de tijd alweer op 16 over 3. En we gaan ik... even naar Roland Garros. Ja, dat is goed. Uh, Wesley... Jij weet dat Wesley Kolof strandt met zijn Nieuw-Zeelandse partner Artem Sitak in de achtste finales van Roland Garros. Het als vijfde geplaatste Columbiaanse duo Juan Sebastian Cabal en Robert Vara uh -huh. is in drie sets sterk. 3-6-6-4-6-3. Ja, nou en dan uh, staat op koord 1: staan uh, twee Nederlanders uh, te, uh, uh, te dubbelen. En dat zijn Martijn Middelkoop en Robin Hazen. Die, uh, die spelen hun uh, dubbelpartij tegen uh, het Franse duo. Mahu en Herbert. En het, uh, tweede, in de tweede set staan uh, de Nederlanders voor met 5 tegen 4. Terwijl ze de eerste set hebben verloren met 7 tegen 5. Dus alle kansen nog. Ja. Goed zo. Nou ja, we gisteren natuurlijk ook nog... Trouwens, er is nog een Nederlandse actief in het dubbel. En dat is Kiki Bertens. Die speelt met Larsson. En daar staat het op dit moment 1-0. Dus voor Kiki die, die, die, die, die, die is echt goed geworden. En jammer dat ze die derde wedstrijd verloren. Ja. Ja, dat, dat, ja, je kan niet alles hebben in het leven. Maar ze staan uh, het, het, het duo Bertens en Larsson staat dus voor in... Uh, ze zijn net begonnen hoor, overigens. Dus ja. dat, uh, het zegt natuurlijk nog helemaal niks. Even nieuws over het wereldkampioenschap dat eraan staat te komen. Uh -huh. Ook de 23-koppige selectie van de Russen is inmiddels uh, bekend geworden. En uh, in dat team van gastheer Rusland... speelt oud-vrijenoorder Fedor Smolev net als de routiniers... Alain Zagov en Juri Djirkov. En die staan allemaal in die 23 man tellende uh, de, uh, groep. Mm -hmm. Ja, ik, ik heb op dit moment ook uh, eigenlijk uh, niet gek veel uh, te melden. Uh, als we kijken uh, verderop in uh, Noord-Holland... Uh, dan is er uh, misschien nog wel wat uh, aardigheid uh, te vertellen over Jong Volendam. Uh, maar goed, uh, via uh, de NH uh, Sport... Website komt dit dan weer binnen. Jong van die speelt volgend seizoen gewoon weer in de derde divisie. In de ploeg verloren tweede promotie. terwijl tegen TEC in Tiel met 1-0. En de ploeg van Johan Steur verloor woensdag het thuisduel al met 1-2. En lang stond de ploeg toen met 1-0 voor. Maar verloor ook uiteindelijk door twee doelpunten van TEC in de laatste 10 minuten. Dus dat is helaas helaas voor de... Voor het uh, spul in, uh, in Vallendamt. Ik uh, Ik helemaal voor, he? de? Ja, ja, ja. ja. En dat dan, uh, TEC, trouwens, was de tegenstander van HC1 in de afgelopen tweede divisiecompetitie. En uh, ja, iedereen hoopte eigenlijk dat we die kwijt zouden raken. Maar dat ziet er niet zo goed uit, uh, geloof ik. Wel jammer. Wie had je? Nou, dacht ik dat ik uh, iemand had. Maar hij gaat weer. Wacht even. Pakken maar. maar ik, uh, Want ja. dan vertel ik ondertussen dat vanavond nog een heel leuk potje op het programma staat. Namelijk de wedstrijd tussen Spanje en Zwitserland. En eerder in de uitzendingen, uh, in de discussie met Martijn hebben we het erover gehad. Dat Zwitserland absoluut niet onderschat moet worden. En ja, en Spanje, hoe ver zijn die? Kunnen die het nog ja. aan? Dat is de grote vraag. Ja. Spanje, Zwitserland, vanavond om 9 uur. Er zijn mensen die komen echt niet los van het werk. Uh, Martijn uh, Prinsen weer. Uh, ja. Want uh, er is een score te melden. Nou Martijn, uh, brand ja. los. Ik sta, ik sta uh, inmiddels in Geemert. <laughs> <laughs> nou, dan heb je het verrekt te snel gedaan. Ja, ja, ja. Max Verstappen is er niks bij. Nee, precies. <laughs> ik rij nou, dus dat wil ik niet weten. Uh, maar het staat inmiddels 0-4 van AFC. Uh, Loed, uh, de, klant, uh, samen met, uh, nee, de klant samen met de... Oh nee, de klant samen met de ja een uh, verdediger van uh, gamers zo enorm dol dat hij uiteindelijk besluit om hem uh, zelf binnen te schieten. Ja. Ja, jongens, dat, uh, dat is gewoon gespeeld. Dat is klaar. Nou, uh, Henny, uh, dan uh, kan jij met een, uh, met een big smile uh, terug naar de Sint Maarten de komende maanden. En, uh, want, uh, want ja, er zit weer iets aan te komen voor de Koninklijke HFC. Ah, het is toch onvoorstelbaar, joh. In vier jaar, ja. uh, dat team... Iedere keer om het Nederlands kampioenschap speelt. Dit is de kwartfinale, ja. dus we gaan een halve finale spelen ik, en dan de finale. Ik dus. zou bijna vragen, want Martijn hangt nog, toch nog aan de telefoon. Wat is daar aan de hand binnen die, binnen, binnen, binnen HS, of, uh, bij HFC? Nou uh... uh, ja, dit, dit is wel, uh, ik denk, uh, het laatste zoeken dat het op deze manier gaat. Uh, want volgens mij, ja, goed, de uh, jonge HFC is heel erg... Uh, Okay. Maar uh, Martijn, laten we wel zijn. Je noemt net uh, de combinatie Finsterkwant en Monier. Monier is natuurlijk een groeibil. Briljant, jongen, in die ploeg. Dat is, uh, dat is niet normaal. Dan hebben we Ilias Bronkhorst. En we hebben uh, uh, uh, uh, Jonge van Eindhoven. En we hebben. Uh, uh, ja, noem ze maar op, man. Het is één groot talentenbak. Ja. Nou, ja. Dat ja. Uh, zit je in een tunnel bij Heemstede Aardehout of zo, uh, Dano? Ja, ik zit in Aardehout. Oh. <laughs> je valt af en toe weg. Ja, nou, nou, dat bedoel ik dus. Uh, hij sta... <laughs> dat, dat bedoel ik. Jongens, dus. laten we serieus blijven. Hè? Dat, ja, kan no, no, niet, hè? dat is goed. Uh, goed. Maar goed, uh, dat was uh, even nog een tussenstand uh, melden tussen Gemert en HFC. Welke HFC is het? Uh, Jong de... HFC. Jong HFC. Ja, 0 uh, Wat, oh. ja, wat, wat uh, Nou ja, goed. Uh, de, is dit een beetje ook... De ploeg die als een soort backup dient voor de, de grotere ploeg van de HFC? Nou ja, niet helemaal. Want nee. Ilias Bronckhorst, de uh, speler, die ja. gaat bijvoorbeeld naar Telstar. Uh, Mounier blijft wel. Die heeft ook al een aantal keren het, een opwachting gemaakt in, t, in het eerste. En dat deed hij verschrikkelijk goed. Mm -hmm. Vins en Luc de Kwant, uh, ik denk, denk dat Vins weggaat. Luc blijft in ieder geval wel, Luc de Kwant. Maar Vins gaat naar een andere ploeg. Die uh, is het zat om uh, geen tegenstand te hebben. En dat kan ik me ook wel een beetje voorstellen. Duidelijk verhaal. Ik uh, geef nog even een, een, een blik als hij mee wil meewerken... wat er uh, nog uh, aan de hand is met de, de Nederlanders uh, in actie. Nou, ik kan je nog wel wat vertellen hoor. Ja, want Bertus staat voor uh, met Larsson uh, tegen hun partij... tegen de Tsjechische Krajenshikova en Siniakova 2-0. Hoeveel, hoeveel is het nu? 2-0. 2-0. Nou, het gaat lekker. Ik heb nog nieuws over Huub Stevens. Nou. Want die gaat weer in Duitsland uh, belangrijke dingen doen. Uh -huh. Huub Stevens treedt toe tot de raad van toezicht van Schalke 04. De 64-jarige Nederlander werd zondag tijdens de verkiezingen door een grote meerderheid van de leden van de Duitse voetbalclub gekozen. De 36-jarige bankier Mortis Durneman neemt de andere vakante positie in de raad van toezicht van Schalke in. Voor de twee plaatsen waren er vier kandidaten. Nou, toch weer leuk voor... Dat lijkt me wel, want op die manier denk ik dat hij nog wel even voorlopig gezinvol nog bezig zal zijn. Maar het maakt Selke zeker niet minder. Dat denk ik ook niet. Ik ben benieuwd wat hier op het illustre lijstje van muziek van Martijn Prinsen staat. Dit is Superster met Brace. Het speelt zo hard to get, heb je wel eens moet je zeggen schat ik vind je zo doop Je lichaam zo perfect Krullen tot in je nek Wil je frieken houden we nu onder de lolo Ik kijk niet eens naar mij dus Kijk niet eens meer opzij Want je weet het schatje Je bent zo sexy In armen be de man Maar je lacht alleen naar de Kim. En nu moet je zeggen Begrijp je echt niet You've been the superstar, so you're in the magazines, sexy. Boy. Ja, zo, zo werkt dat. Want uh, voordat je het weet, uh, dan is het alweer tijd. Uh, kijk Hans. Oh, jezus. Uh, hallo, <laughs> hallo. Ho, ho, ho, ho, ho. Ja, die bewaren we nog. Uh, want dan komt Henny ook nog uh, aan zijn uh, trekken. Uh, want ik hoorde al een klein stukje welen. Hans Wolff hebben we onder de knop. En dat gaat over een toernooi, niet? Ja, het jaarlijkse G-toernooi bij HFC. Zonder twijfel de leukste, sportiefste, gezelligste, meest hartverwarmende dag van het jaar. De dag van het grootste G-voetbaltoernooi van Nederland. De opening zet de toon. Meester vermaker Hans van Laa krijgt 400 deelnemers op de klanken van opzwepende muziek aan de warming-up. We hadden met Hans van der Straten, de grote animator, achter dit toernooi willen praten. Maar die zit bij een concert en die faxte ons dus, of die sms-te ons. Bel maar even Hans Wolf, want die weet er ook van alles van. Is dat zo, Hans? Dat klopt, Henny. En ik loop nu op het strand van Zandvoort richting de zeelijn. Ja. Ik denk, het is natuurlijk helemaal mooi als jullie de zee horen op de achtergrond... terwijl ik mijn verhaaltje kan vertellen. Vind je dat ook niet? Ja, vind ik eigenlijk ook wel. Maar ik ben inmiddels aangekomen op de, op de zeelijn Heel goed. Je had gisteren een ceremoniemeester. Ja. Die zat met een plastic toeter dat hele toernooi uh, te organiseren. Deed dat perfect. Wie was dat? Dat was uh, André Burger. Uh, raadslid, uh, senior raadslid van de gemeente Bloemendaal. wonend uh, in, uh, uh, niet in Overveen, maar in uh, Helperseven, Voogdbezang. Ja, ja, ja, ja, klopt. Uh, ja. En uh, een van de, van de moeilijkste beroepen had hij, want het was namelijk uh, 41, 42 teams hadden we. En er was de plasling kwam er eentje niet opdagen omdat er een overlijdensgeval was in, uh, in de club van uh, Zuidoost. En dan moet je van de een op de andere seconde andere uh, indelingen gaan maken. Ja. Die man is fantastisch, die heeft dat op een ongelofelijke manier gedaan. De grapje was ook wel, we hadden een centrale uh, toeter voor het begin en eind van de alle wedstrijden. Uh, en er was een van de, van de downers uh, van, ik geloof, van het team van, uh, van Schorl. Die vond het wel leuk om dat ding te pakken. En die is uh, flink gaan toeteren. Waardoor er natuurlijk een consternatie was. En dit is geen voetbal ten top, uh, Henny. Dat, dat, dat moet erbij zijn. Dat was fantastisch. Ja, het is dus een toernooi voor voetballers met een beperking. Maar als je dus ja. twee minuten op dat veld bent, zie je geen beperking meer. Je ziet alleen maar strijd alsof het een Champions League is. ja. Nou, het heeft twee kanten. Enerzijds zegt iedereen van ja, je moet, uh, je moet uh, alleen maar uh, plezier hebben. En uh, het gaat niet om het winnen. Maar dat is niet helemaal zo. En die kinderen die zitten daar een beetje mixed in. Maar je hebt natuurlijk ouders en begeleiders. En die willen wel winnen. Ja. Uh, ik ben zelf scheidsrecht, Dan heb je ook wel eens problemen met uh, de regels toepassen. Ik zal je één voorbeeldje geven. Ik had zelf een beetje een probleem mee. Ik gaf gisteren een indirecte vrije schop. En per uh, ongeluk raakte iemand in eerste instantie uh, twee keer. Dus twee keer tegelijk. Nou ja, dat mag dus niet. Uh, maar later, vanavond, gest, toen ik in bed lag ging zou denken van ja, maar die man had ook een beetje een beperking. Uh, fysiek, en dan heeft hij hem daardoor twee keer achter elkaar geraakt. Ja, daar had ik eigenlijk niet voor moeten sluiten. Waarmee ik eigenlijk wil zeggen, is de officiële regels hebt voor de KNVB. maar je moet dat ook weer een beetje in de sfeer plaatsen van uh, kan een kind met een handicap dat ja of nee doen. Ja. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ingooien als je met één arm hebt. Ja, dan gaat het ook anders natuurlijk. Ja. Hey, een geweldige organisatie is het. Het is echt het grootste toernooi, hè? 400 deelnemers. Ja. Ja. Dan, uh, dan krijg je dus de lunchpauze en dan worden de lunchpakketten ge genuttigd. Dat zijn er dan ja. ook 400. Waarvoor bijvoorbeeld in de vroege ochtend de slager alleen al 50 kilo worst stond te snijden. En de bakkers 1200 broden bakten. Het is ongelooflijk ja. hè. En we hebben dan ongelooflijk veel vrijwilligers ook nog die al die broodjes smeren. Want dat gaat natuurlijk ook niet vanzelf. Ja, die hebben allemaal de blaren op de vingers. Ja. Hey, het leuke is dat, ik geloof dat er 60 vrijwilligers waren die rondliepen in, in lelijke gele, gele shirts trouwens. Ja, maar dat uh, de meeste van die vrijwilligers kwamen uit de, de, ja, de kast van de walking voetballers. Uh, dat zijn er ook een voetballers uh, waar jij ook een uh, warm voorstander van bent. De, de laat ik zeggen, de 60-plussers die uh, elke woensdag en vrijdag uh, een balletje trappen. Oorspronkelijk wandelend, maar ja, ook deze mannen hebben ambitie en uh, kunnen dat wandelen ook niet meer laten. Uh, in ieder geval wat we niet doen is fysiek contact, dus zijn sliding, dat, dat is er niet bij. Maar dat is een uh, enorm uh, toenemend aantal um, voetballers. Hoor je trouwens de zee? Ja, leuk hoor. Anders loop ik weer weg, hoor. Nee, heerlijk, heerlijk. Dat is bij ons in de buurt? <laughs> Wat zeg je? Dat is bij ons in de buurt, Hans, of niet? Nou, ik zit op want ik heb daar een ja. eindje op het straat. Nou, kijk, dat is allemaal mooi. Uh, ik denk, uh, dat moeten jullie horen, toch? Ja, ja eigenlijk. Ja, ja. Ga door! <laughs> um, dat is een toenemend groeiend uh, aantal uh, voetballers, uh, die walking voetballers. Um, nog steeds is iedereen welkom. En uh, met name die derde helft is leuk, joh. Even om elf uur koffie uh, bij elkaar zitten en klep, klep, klep omdat het zo'n grote groep is, was het voor ons vrij simpel om die hele club te vragen om uh, te helpen. Want we hadden heel erg veel hulp nodig. Ja, het was heel en, erg leuk, uh, leuk, hè? Goed geluisterd naar de instructies. Maar wat ik al zei, een uh, instructie voor een, uh, een normaal voerbelhelf als scheizer is echt wel anders dan bij... Uh, Mensen met een beperking. Maar het is allemaal goed gegaan. Over, over walking voetbal nog gesproken. Uh, heb, was dit iets anders? Want ik heb iets gelezen dat we ook in Zandvoort uh, iets aan, aan het optuigen zijn. En dat, daar heeft het uh, sportservice team Heemstede Zandvoort uh, bemoeienis mee. Of is dat iets anders? Dat weet, dat weet ik niet. Nee, oké. Okay. Nee, okay. Dan maar is het, het duidelijk. Niet basis, want, uh, het is heel simpel om het om te zetten. Nee. Um, we hebben in de tijd in Haarlem ook subsidie gehad. Dat krijgen we nu niet meer. Maar, uh, joh, wat is er nou moeilijker dan uh, um, gewoon een, een advertentie te zetten. Dat zijn kunstgrasvelden zat uh, en van 10 tot uh, elf lekker balletje trappen en dan kom je koffie drinken. In al die clubhuizen vinden ook Britse wedstrijden plaats, dus waarom niet? Ze? Ja. Ja. Ja. Terug even naar dat uh, schitterende toernooi, het grootste toernooi van Nederland op dit gebied. Het uh, jaarlijkse G-toernooi bij HC. Eigenlijk is de grote initiator en organisator... die nu bij een concert zit, Hans van der Straten... die kun je niet ja. genoeg bedanken, denk ik. Dat klopt. Hij, uh, wij noemen hem de grote Smurf. Het is een jongen die het al uh, ruim tien jaar doet. Hij is begonnen met een, uh, met een downer. Uh, Dat is dertien jaar geleden, hè? Ja, dertien jaar geleden, precies. Uh, die, die eigenlijk uh, gewoon wilde voetballen samen met zijn broer. En toen zag je natuurlijk wel die beperking op een gegeven moment. En die samen met zijn moeder... Is die dit uh, op gaan zetten. In het begin met 1, 2, 3, 4, 5 kinderen. En nu hebben we er onderhand uh, 60. Uh, ook weer met heel veel vrijwilligers. Die uh, met hart en ziel elke woensdagmiddag. En ook slanavond uh, training geven. Sociaal is het ook erg goed. Ouders zijn blij. Je ziet ook dat op de scholen. Zie je dat de, de onderwijs op fysiek gebied gewoon terugloopt. Omdat er bezuinigingen zijn. En dat wordt gewoon gecorrigeerd op uh, de trainingen die ze bij ons doen. Geweldig goed, Hans. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel, Henny. Maar jij doet het ook goed, want jij bent natuurlijk als prominente Nederlander erbij gehaald. Dat was ook wel leuk, hoor. Ja, nou, dat slaat me ergens op. Ja, ik, zeg, maar ik zeg het toch, Henny. <laughs> Onzin. Uh, voor, voor, voor de met name de wat ouderen die, uh, die zaten nog even te kijken. Hé, hey, Henny, Rukert is degene die samen met de oudste voorzitter zitten van AFC... Hugo uh, Pettink de prijzen uitreikt. En dat heb je op een fantastische manier gedaan. Dankjewel. 400 medailles, ja. We werden geholpen door drie lieve dames hoor, die dat deden. <laughs> maar ja, we hadden geloof ik 60 bekers. Dus uh, we hebben lamme handen. <laughs> maar dit was weer echt niet nodig, hoor. Wat je nou weer doet. Nee, hoor. Ben... Nee. Sorry. <laughs> Dag Hans, dankjewel. Beste met jullie programma, jongens. Dankjewel. Hé, hey, trouwens, uh, luister je? Ja. Dus je weet dat Jong, ha, jonge, ha, Ajax, jong HFC met 4-0 leidt. Oh, dat is goed nieuws, sir. Ja, want ja, in... ik leef in een andere wereld op het strand nu. Ja, ja, ja. Kwant, Loek de Kwant, Ilias Bronkhorst... en een eigen doelpunt naar nou, een geweldige combinatie tussen Kwant en Munier. Het pareltje van HFC. Goed. Ik kijk naar, ik kijk naar de zee en ik groet jullie. wel, Hans, dankjewel. Ja, dat was uh, Hans... Wolf, um, ik, ik weet niet of jij nog uh, verder nieuws hebt? Uh... Eh, eh, niet als ik zit te praten, kan ik niet kijken nee, natuurlijk. Oké, okay, okay, maar goed, um, ik, ik, ik, ik zit al, ik, trouwens net even nog in, uh, een mededeling. Of tenminste een, een tussenstand tussen Zwanenburg en VVA Spartaan. Want daar uh, wordt ook uh, gespeeld. Uh, terwijl uh, Henny uh, op dit moment ook even bezig is. Maar goed, uh, daar wordt uh, gemeld dat het 0 tegen 0 uh, staat... En dus gaan wij uh, een favoriet nummer van, uh, van Henny uh, draaien in deze uitzending. Ja, dat... Uh, oh, oh jee, oh jee. Want... Martijn, heb je een tussenstand? Martijn heeft een tussenstand. Oh. En wat is de tussenstand? Bij dan? Johan is van alles aan de hand. Dan gaan we daar dan maar gaan we even daar kijken. De, gaan we daar zo dadelijk uh, eventjes uh, hey, wat mee dank doen. dankjewel. Yes. Dat was uh, Martijn Prinsen. Fijn, fijn. Dan uh, ga ik eerst uh, Henny even verwittigen of hij nog iets uh, uh, kan doen. Want dan kan ik uh, Johan... Oh, dat, ja, nou ik kan nog wel even. Ik zoek even nog wat berichtjes bij elkaar. Ga jij maar rustig bellen, jongen. En ja. doe het een beetje snel graag, want het duurt allemaal veel te lang bij jou. <laughs> Sorry hoor, ik zit, een grapje zit er grapje. Zullen we lekker Nee, Ik maak een grapje. Ik maak een grapje. Maar daar kan jij wel tegen, toch? Ik wel. Oké. Okay. Nog 20 minuten. Jeffrey Her Herlings vecht met zijn concurrent in de twee wereld, in de wereldtitelstrijd. Tony. Caroli om de zege tijdens de eerste manch van de MXGP in Groot-Brittannië. De 32-jarige Italiaan rijdt aan de leiding, maar de Brabander heeft hem in het vizier. En dat is natuurlijk toch weer goed nieuws, hè, want ja. die jongen doet dat geweldig. En dan uh, is het uh, wat uh, betreft het uh, verhaal uh, wat zich afspeelt tussen VSP en VS, Speerl... want er oh. schijnt van alles en nog wat aan de hand te zijn. Johan, uh, wat kun ja, jij ja, over die ja, wedstrijd ja. vertellen? Wat zegt u? Wat kun jij over die wedstrijd... want er is van alles en uh, nog wat aan de hand... Uh. Daar is 4-3 staat het, het of eigenlijk 3-4 moet ik zeggen staat het. Oh, okay. oh Jammer zeg. Ja, ja. <laughs> ja het is veel op van allebei hoor. Ja? Ik zit, oh we gaan water drinken, nou is ook wel lekker. <laughs> <laughs> nee, een blunder van de keeper. Ach. Van VSV? Je liet, ja, ik liet hem door zijn benen rollen. Ja. ja. een meter, schot van of een meter of zestien. Oh. En je zet er dan met zijn benen kunnen stoppen. <laughs> ja, maar goed. Die voetballer zouden doen, maar die staat niet op kool natuurlijk. Nee, maar... Je nee, nee, nee. Nee. Okay. had het over water drinken, dat betekent dat de helft van de laatste helft ook alweer voorbij is? Ja, zeg maar, nog mee, uh, 25 minuten. Ja, ja. Dat is een beetje per definitie wat jij al om twee keer hebt gezegd, het slechtste moment voor VSV. Voor VSV, ja. <laughs> ja, wel, ze zijn wel volop in de Dat. Uh, dat speelt dan een beetje slim. Je laat ze een beetje komen en dan vallen ze uit. Dan, doen ze, dan zijn ze een heel snel links buiten. Een hele goede voetballer. Dat doen ze wel goed hoor. Ja. Dus, stel nou dat... Dus, er, zit twee... strijden, dus er zit nog alles in. Stel nou dat het 4-4 wordt. Wat gebeurt er dan? Gaan we verlengen. Oh, dus wel echt verlenging. Niet gelijk strafschoppen. Ja, tenminste. Wij, ik heb het gisteren in al meegemaakt. Dan kreeg ik door horen dat we gingen verlengen en daarna te schieten. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, dat dan, dan kan het dus nog een uh, hele lange middag worden daar uh, in Velsenbroek. Moet je Goed, Luister. Ik heb vrouw beloofd om lekker te gaan trastje te pakken en <laughs> naar het eten te gaan inhalen. Dus ik heb het niet... <laughs> moet ik dat over weer thuis vertellen. Ja, Goh, nou ja, goed. Als je zeg, jij bent in die cotines dan al. Ja, ja. Je redt je er wel weer <laughs> uit, jongen. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. dank, je, dank je wel. Doei. Dank je. doei. Ja, want de, volg de volgende beller hangt weer aan de telefoon. Ja, maar, ik, ik, zou, ik zou bijna zeggen: wie mag het uh, zijn en welke wedstrijd zie uh, je sport Live? Zegt u het maar. Deze op 1-1. Dankjewel, dat is Mauris Havenbus. Je, ja, je zit er gelijk meteen in, Want ja, uh, we hadden Johan aan de andere kant van de, van de lijn, dus uh, vandaag. Wie maakt hem, uh, Maup? Uh, de nummer 5, Bielal. Een uh, geweldige actie. Uh, van, van, van, echt. Je valt weg. Ja. Je valt Hoor je weg. even nog? Ja, ja je bent er weer. Ja, je ja. Bent er weer. Oké, okay, nee, het is uh, Bilal die je maakt, echt een werkelijke goede actie van hem, uh, hij komt op en uh, hij schiet hem kort uh, aan de binnenkant binnen, schiet hij hem binnen, 1-1. Het, het was eigenlijk wachten op de 2-0, die jongens krijgen natuurlijk kansen, deze en weten ze, uh, normaal gesproken wel raad nee. maar het is, uh, het is gelukkig weer 1-1, dus uh, kan er bij beide kanten op. Hoe, hoe lang nog? Uh, we zitten in de, de 33ste minuut, dus nog zeker een kwartier. Ja, ja, maar goed, de kans op een verlenging is ook daar aanwezig. Ja, op dit moment wel. Er werd ze werd zo net nog een zuivere strafschop ontnomen ook. Uh, Wout uh, of uh, Sjoerd daar die, die ging door in, in het strafschopgebied. En uh, ja, die scheidsrechter is te laf om een penalty te geven. het was een 100% penalty. Oh, wat erg. Ja, dus, uh, maar ik denk dat ze weer de, de spirit krijgen. Dat zou leuk zijn, maar ook. Ik hoop ja. het schoten wint hoop ik ook. Dus uh, het gaat de goede kant. Goed zo. Dank je. Oei oei. Dat was uh, Maurice uh, Havenbuus bij de wedstrijd DCG Schoten. Nou, uh, ga ik dan uh, nu het, uh, uh, de, de, de wens die uh, Henny nog heeft uh, om uh, dit uh, nummer nog een keer uh, te laten horen. Denk het wel, hè? Welen! En Outlaw in hem.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 Yeah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 Fantastische muziek is dit, jong. Ja, en dan, uh, als je dan op een gegeven moment wil, wil meemaken hoe dan iemand uh, eruit ziet uh, tijdens... Uh, het, is, het is jammer dat je dat uh, niet mee uh, kunt krijgen in zo'n... Uh, het is geen tv uh, hier. Oh, dus, maar ik bedenk me nu opeens dat er ook mensen op kanaal 40 ja, kunnen kijken. Ja, die kunnen kijken. Hè. Oh, de ik, schaam me in, ik schaam het ook. Zie je een presentator uh, een beetje luchtgitaar spelen. Gelukkig uh, doen ze dat uh, bij uh, Hillegom HSV niet, denk ik, uh, Martijs. Maar een luchtgitaar spelen. Nee. <laughs> uh, hoe... nee. <laughs> hoe, hoe staat het daar eigenlijk? Uh, ik kwam eigenlijk in de rustpas tegen drieën. Ja. Uh, toen stond uh, HSV met 0-2 voor. Ja. Uh, nou, prompt de tweede helft uh, kwam heel erg om goed uit de startblok. Dus ik kreeg meteen een penalty. Binnen een minuut al eigenlijk. Ja, die werd uh, eigenlijk slecht ingeschoten en gehouden door de keeper. Uh, ondertussen is het minuut, kijk even score, wordt het minuut 84 en het is 0-5. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Dus het is, uh, nee, maar ik hoorde al de keeper, de eerste drie goals waren een keeper fout. En uh, ja, op een gegeven moment is het open huis achterin en een aantal aanvallen en uh, ja, 0-5 staat er nu op het bord. Dus... Het en, is uh, gebeurd voor Hillegon, tweede klas. Uh, ja, volgens mij de, de winnaar van deze pool gaat volgens mij eerste klas spelen. Ja. Maar dat gaat Hillegon niet worden. Nee, nee. Dus, nee. Oei, oei, oei, oei, oei. Maar daarentegen goede berichten uit Schemert. Ja. Voor ja. mij stond het daar 4-0 nu. Klopt dat, Heni? Ja, dat klopt. Vince oh. de Kwant, Luc de Kwant, Ilias Bronkhorst. En na een schitterende combinatie tussen Vins en Monier, schoten ze dus in eigen doel 0-4. Oh, kijk. Nou, dat is een goede bericht. Dus die vellen volgende week de halve finale. Ja, prachtig. Tegen hè? HSC 21 Ja. Thuis, dus dat is mooi. Dus, uh... Nee, hier is het gebeurd, Heni. Nog vijf minuten en, uh... Ja, HFC die gaat gewoon de volgende ronde in. Ja, weet jij wanneer jong uh, HFC thuis speelt? Volgens mij is het volgende keer zondag uit mijn hoofd, 10 juni. Oké. Okay. Tijdens ja. weet ik even niet, maar uh, houd maar op zondag. Ja, oké. Okay. Goed. Geweldig Goed. nieuws uh, daar, hè? Goed, ja, dat is uh, geweldig. Ja, ja, ja, ja. Voor uh, alles wat Heilo is dan uh, wel, maar voor Hillegom is het natuurlijk minder prettig. Nee, hele geval van een beetje tegen. Ja, kijk, als je penalty erin gaat natuurlijk, dan krijg je een heel ander wedstrijd. Maar ja, het, is voetbal. het blijft voetbal. Ja. Ja. En uh, ja, dan krijg je een heel ander wedstrijd natuurlijk als het 1-2 op het scorebord staat natuurlijk. Dus, uh, ja. Je hebt, uh, ja, hebt wel eens betere kom. berichten doorgebracht, Matthijs Mulman. Ja, sorry maar. Uh, <lacht> <lacht> eigenlijk, het is ons clubje niet, hè? Nee, nee, nee. <lacht> nee dat dus vier in de vorige G, maar is hier vier naar voren in dat vind ik belangrijker. Heel zo, zo ja, is het maar net. Ja, ja. Dankjewel, dankjewel voor dankjewel. het, uh, voor het uh, even bijpraten van de, de wedstrijd uh, al Dan praat ik even bij wat betreft het uh, verhaal op Roland Garros. Want uh, daar uh, speelt uh, Bertens met Larsson uh, nu ook uh, in de tweede set. De eerste set uh, ging trouwens naar uh, deze uh, Nederlands-Zweedse combinatie. 6-3, uh, nu hebben ze even, dat is heel erg leuk hebben ze het zo gedaan dat we niet kunnen volgen... wat betreft de dubbel waar Hazen en Middelkoop mee bezig zijn. Dus dat moet ik zo direct nog even achterhalen. Nou, ik, ik kan je wel vertellen dat ze er niet in slagen... om het dubbelspeltoernooi van Ronald Carross de achtste finale te bereiken. Het duo moesten meerdere erkennen in de Franse... Nicolas Mahou en pierre hugues Herbert 6-7, 6-7. Nou, dan weten we dat ook weer... Uh, terwijl op het Centercourt staat uh, Contaveit en uh, Stevens uh, te spelen. Daar staat het 2-2, uh, dat uh, kunnen we ook zien. En uh, we hebben het ook uh, uh, live uh, met betreft uh, de score ook voor onze snuffers. Ik heb de MXGP nog voor je. Nog twee ronden te rijden. Ah, Herlinks dicht het gat naar Cairoli... En strijd om de zegen. De Nederlander grijpt kortstondig de leiding. Maar de Italiaan gaat hem daarna weer snel voorbij. Heel spannend. Nou, dan uh, wachten we dat weer af. Uh, want uh, die uh, Jeffrey Gerlings, dat is eigenlijk een fenomeen. Uh, nu weer even muziek. Uh, is wel een cover van Undercover met Baker Street. Winding your way down the Baker Street. in your head and dead on your feet well another crazy day. Drink the night away and forget about everything.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 In de koffer was dat met uh, Baker Street en dat wordt gevolgd door Steen met Outside. ...heeft de leiding veroverd. De Nederlander gaat Cairoli voorbij... ...maar komt wel met zijn Italiaanse rivaal in contact. Die vervolgens onderuit gaat. Herlings lijkt op weg naar de zegen in Groot-Brittannië. Ja, Jeffrey Herlings schrijft op spectaculaire wijze... ...de eerste manche van de Grand Prix van Groot-Brittannië op zijn naam. De Nederlander rijdt bijna de volledige race op de tweede plaats... ...maar verovert in de slotronde de kosten van zijn grote rivaal... ...in de wereldstrijd, Tony Cairoli... Uh, uh, de leiding. De negenvoudige wereldkampioen komt bij de actie van Herlings ten val, maar eindigt nog wel als tweede. Door zijn zegen verstevigt Herlings te leiden de leidende positie in het kampioenschap. Je hebt nog wat, Henny? Nee, je hebt telefoon. Oh, ik heb een telefoon. Nou, dan zullen we eens even kijken wie uh, dat onder de knop hangt. Uh, zie je van Sport Live? Ja, je bent uh, direct in de uitzending. Zegt u het maar, Maurice. Maurits Maurice Havenwoes, ja, zeg het. Oké, goedenavond. Ja, deze G. Uh, schoten. En op dit moment in de blessure-tijd een penalty voor schoten. Ehm, um, werkelijk slechte man van het veld. Misia van die, die uh, schiet uh, in een tegen de hand aan van een, een speler van deze en de scheidsrechter durft hem nu te geven. Ze zijn nu nog aan het overleggen trouwens. Uh, hij heeft hem gegeven, maar met de, de onafhankelijke scheidsrechter nee, geeft hem toch. Uh, Tom Jacob staat erachter. Ik denk dat het uh, daarna snel afgelopen zal zijn. Het is 1-1 uh, en uh, ik denk dat we hem even mee gaan nemen. Nee, man, maar mee, ja, dat zou ik want, uh, maar doen. Dat uh, vinden we wel fijn als we nog even weten wat daar gebeurt. Precies. Eh... Uh, Inmiddels krijgt een, een speler een nummer, ja, ik kan het vermoedelijk lezen van, van deze g, die krijgt een tweede gele kaart, dus ook een rode kaart nog eens. Deze g moet verder met 10 man, eventueel uh, nog uh, de laatste paar minuten. Jacob gaat hem nemen, doet zijn sokken goed. keeper staat nog niet op de lijn. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als hij, uh, als hij erin gaat, dan is het 1-2 en uh, nog een paar minuten, dan is het gespeeld tegen 10 man. En het is werkelijk echt uh, verdiend, want ze waren, uh, ze waren drie keer beter uh, dan deze. En een, een, een, een Aaron die heeft de, de, de, schoenen uit, uit, uit de sok uit zijn schoenen gelopen. Die zit nu ook helemaal stuk. Iedereen uh, zit op de grond in spanning af te wachten. Ja, dan mag je het zelf gaan beslissen, onze Tom Jacob. Of het uh, een rondje verder wordt of uh, toch de derde de klas eventueel nog blijft. De keeper staat op de lijn. Jacob Jacobs uh, wordt nog een beetje geïntimideerd door deze g spelers neemt een lange aanloop. Um, scheidt zich te fluit zoals Joort. Hij gaat hem nu nemen. En hij schiet hem erin. Rechtsonderin. Geweldig. 1-2 voor Schoten. Nou, Geweldig. Voor Geweldig nieuws, man. Ja. Ja, dus, dus uh, uh, er zit nog een, uh, een lang moment uh, voor Schotten aan te komen om in deze na-competitie toch nog even door te gaan, uh, Maurice. Ja. Begrijp ik dat hieruit? Nou, nog, nog één wedstrijd. Uh, ja, dat, be dat begrijp ik ook. Roda, Roda 23 op zaterdag. Ik hoop dat Roda voorstaat nu. Ja. ja. Uh, ja. Orden ik hier 3-1, weten jullie dat? dat ja, ja, we ja, ja, staan ja. voor. Uh, en dat zou dus inhouden dat Schoten dan tegen deze rode 23 moet gaan spelen. En dan zien we wel weer in de volgende ronde wat dat weer gaat worden. Ja. Goed. En dan hopen we weer dat... Uh... Dat onze vriend Leena Stuur weer, uh, weer terug is natuurlijk. Ja, ja. dankjewel. Want we zitten tegen het nieuws aan. Dus vandaar dat ik uh, je ga onderbreken. Dankjewel F voor F dit moment. F oh, ja. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks F meer. F maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur.